Dit was het. nos issue now. Dit is Radio 1. BNN. Klikken. Goedenacht je luistert nog steeds naar Radio 1. Waar je naartoe kan bellen, 0800-1121. Ik vroeg me net af wie er wakker is en waarom je dan wakker bent op de tijdstip. En ik ga het nu hebben over iets heel anders. Uh, het waren de beste winterspelen voor Oranje ooit. Dat zag ik uh, al op internet zo aangekondigd. Gisterenmiddag, uh, ja, gisterenmiddag zaterdagmiddag, weer twee gouden me uh, Olympische medailles erbij. In de ploegenachtervolging uh, bij het schaatsen bij de mannen en de vrouwen. We hebben in totaal 24 medailles gewonnen waarvan 8 keer goud, zeven keer zilver en negen keer brons. En uh, nou ja, 23 medailles waren bij het Lange Baanschaatsen. En uh, Sienke Knecht, die pakte die ene andere medaille tijdens uh, de short track. Hij pakte brons op de 1000 meter. Nou ja, je kan eigenlijk wel zeggen dat het voor de Nederlanders fantastische winterspelen waren. De beste ooit. Zo uh, koppen de krantenkoppen al. En toch, ja zijn er mensen die dan zeggen, dat is toch helemaal niet leuk... dat de Nederlanders alles winnen en uh, het is de verzieking van de schaatsport. En uh, het is bijna saai om te zien dat er weer een Nederlander wint. Dan denk je vanmiddag bij die ploegenachtervolging... nou ja, als ze geen goud pakken, dan, dan is het eigenlijk niet eens goed. Oftewel, typisch Nederlands om zo te reageren. En dat vind ik, echt, ik vind dat echt zo jammer... En ik vind het echt typisch Nederlands. Want uh, ja, wij Nederlanders die hebben altijd overal een mening over. Dat is uh, waar we heel erg trots op zijn. Wij geven onze mening. Alleen uh, valt mij heel vaak op dat die mening dan toch wel vaak... alleen een punt van kritiek is. En dat we nooit heel uitgesproken, heel vrolijk en heel blij zijn. Uh, of heel trots op onze Nederlanders. En dat is... Ja, dat is toch wel een beetje jammer. Maar um, het is wel typisch Nederlands. Zo is schaatsen ook typisch Nederlands. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat volgens jou nog meer typisch Nederlands is. En wat kan er in het rijtje? Waar kunnen wij Nederlanders nou eigenlijk... Ja, waar staan we bekend om? En kunnen we daar trots op zijn of niet? Misschien uh, ben je wel in het buitenland. Net zoals Mark die ik net sprak... En uh, dan heb je nog, kun je nog duidelijker zien wat echt heel erg Nederlands is. En het hoeven niet per se potjes pindakaas of schaatsen te zijn. Het mag ook inderdaad een karaktereigenschap zijn. Zoals dat wij overal een mening over hebben. Want dat is typisch Nederlands. En daar zijn we natuurlijk ook heel erg trots op. En uh, ja, Harry, ik ben heel erg benieuwd. Jij bent eigenlijk, uh, belde je, omdat je nog wakker bent. Ja, dat klopt. En uh, nou ja, ik ben meteen wel benieuwd. Ik stel meteen aan jou de vraag. Wat vind jij typisch Nederlands? Nou, wat ik typisch Nederland vind, en dat uh, legde ik net ook al uit uh, aan degene die mij uh, aansprak... Uh, is dat wij eigenlijk altijd wel wat over de zeuren hebben. En, uh, en iedereen baalt, en iedereen dit, en iedereen dat. Iedereen heeft een mening uh, ergens over. Mm -hmm. uh, wat, en elke ziekte wordt onder de loep genomen, maar er zijn gewoon uh, bepaalde dingen waar ik dus niet tegen kan. En dat is gewoon van dat er een bepaalde ziekte heerst. En, en daar hebben de meeste mensen bij... Inclusief ik mezelf ook uh, toerekend, uh, nooit van geweten had. En ik heb dat gezien en het was zo hard schrijnend. En dat noemen ze de knikkenbolziekte En dat gaat om kinderen tussen de vijf en de vijftien jaar. Waren dat uh, gebeurd en dat gespeeld uh, zich af in, uh, in, in de Afrikaanse landen, Zuidse dan, uh, schijnt het ergste te zijn. Mm -hmm. En uh, ja, als je dat ziet, dat, dat, dan, dan, dan moet je gewoon huilen. Ja, dus, Dan krijg ik gewoon de tranen van in de ogen. En wat, wat houdt dat precies in, de knikkerbolziekte? Nou, de knikkerbolziekte is, is uh, in principe van dat je immuunsysteem helemaal afgebroken wordt. Uh, dat mensen uh, gewoon, uh, die zie je gewoon, uh, kinderen, die zie je gewoon rondlopen als een, als een soort mummie. Ze zien eruit als ze uh, 20 tot 25, 30 jaar. Die hebben heel weinig overlevingskansen. Uh, uh, uh, ja, ik, ik had er echt nog nooit van gehoord en ik, ik, ik zag het gewoon een keertje, ik, ik, door wie of wat dan ook. En ik ben dat dus op gaan zoeken en ik, ik dacht, ah, wat is dit erg. En dat is gewoon op uh, YouTube, ja. uh, zie je dat onder, noemen noemer Knikkenbol ja. uh, knikkerbolziekte. En dat is gewoon heel erg. Ja, want dat jij, is het... zo schrijnend, zo schrik en, en dan zeg ik wel eens bij mijn eigen, en dan denk ik wel eens bij mijn eigen van... Goh, uh, tuurlijk, iedereen, hè? wij zitten in, in, in, in een systeem van, uh, hè? dat iedereen, uh, ja, je bent gewend, je bent zo opgegroeid en dat soort dingen. En je weet niet beter, mm -hmm. maar goh, wat moeten we eigenlijk klagen? Wat ja. moeten we eigenlijk klagen? natuurlijk klagen we, en, en dat is, daar zijn wij Nederlands voor, denk ik, ik weet het niet, want wij zijn altijd klagers. Net zoals over het schaatsen ook, ja. hè? Waar, waar, waar u het uh, daar straks over had. Uh, God, wees blij dat, dat een klein landje als ons zo'n grote vertegenwoordiging brengt en, en, en door de hele wereld heen. Ja. En, en die zich eigen daarin voortbrengt, zeg maar. Daar kunnen we eigenlijk heel trots op zijn, inderdaad. Ja, dat vind ik wel. Want, ja. ik bedoel, want, want hoe, hoe kun je nou een, een, een afgevaardigde land uh, met 35 mensen... Die een land vertegenwoordigen op, op te, ja, tegenover een land zetten die met 250, 350 mensen uh, afgevaardigd is zitten. En dan, en dan pakken wij zoveel uh, uh, uh, medailles binnen. Ik bedoel, aan de andere kant kun je het openkijken van. Er is zoveel werk ingestoken en er is zoveel uh, onderzoek naar gedaan. Uh, die ze er gestoken hebben om iemand zo ver te brengen waar die nou te, uh, ja, toe gekomen is. Mm -hmm. En dan denk ik bij me, waar, waar lopen wij dan in godsnaam over de zeuren? Nou, en we zouden ons inderdaad dan misschien wel beter bezig kunnen houden met de knikkerbolziekte waar jij het net over had. Om daar misschien wat te, tegen te doen. Om die mensen te helpen. Nou, ja, sowieso. Maar ik, ja. ik vind, je mag ook wel eens een keer je trots laten zien op, op, op hoe Nederland. Hoe Nederland eigenlijk is. Ja. En, en ik bedoel, en, en, en dat hebben we eigenlijk uh, best wel uh, op de een of andere manier. Kijk, ik, ik heb de goede leven gekend en ik heb het slechte leven gekend. En uh, als, je, uh, als je dat alle twee uh, kanten meegemaakt hebt, dan leer je wel, uh, zeg maar, filteren van, hè, van hebben wij het slecht of hebben wij het niet slecht. Dan mm -hmm. opzichte van andere landen. En je mag het niet altijd vergelijken met andere landen. Klopt ook wel. En dat snap ik ook wel. Maar wij hebben, hebben wij het niet toch... slecht als je het vergelijkt, toch? Zegt u? We hebben het dus niet slecht als je het vergelijkt met andere landen. Dat is jouw conclusie. Ja, we, we, we, hebben, het, we hebben het zeer zeker niet slecht. Ja. Het is zeer zeker niet. Kijk, natuurlijk de last ten opzichte van, van de uitgaves. En, en, en weet ik veel wat. Ja. Ja, dat, dat, dat is best wel, uh, ja, dat wordt steeds groter naar elkaar toe. En, en, ik, ik, maar ik wil het ook helemaal niet over politiek hebben. Want dat, dat is mijn inslag ook niet met deze vraag. Want ik wou eigenlijk reageren op een hele andere vraag. Maar goed, die is al voorbij. Ja. Maar... Ja, waar, waar zitten wij eigenlijk over te zeuren? eigenlijk? En, Ach, en, en ik heb die knikkerbolziekte. ik had het er nog nooit van gehoord. En ik te ik, ik, ik verder dat de meeste bevolking van Nederland niet weet wat knikkerbolziekte. is. Ik wist het niet. Dus mij heb je in ieder geval er al uh, wat meer over geïnformeerd. Ik moet het nou, wel nog even je, opzoeken. Alsjeblieft, als kijk, kijk eens ja. naar. En, en het is zo werkelijk hartverscheurend. Dat, dat, dat is, dat, dat is een pen te beschrijven. Nee. Ik, ik heb het maar nou nooit gezien. Ik, ik kreeg de tranen van nou, nou Ik, hoor het, ik hoor het dat het je inderdaad heel veel doet, Harry. En ik ben uh, ik ben blij dat je het daardoor uh, nu eventjes ter sprake hebt gebracht. En uh, dat we in ieder geval als Nederlanders af en toe best wel eens mogen weten dat we niet zo hoeven te zeuren. Dat we heel trots kunnen zijn, inderdaad, op onze schaatsers. Maar ze zeggen eigenlijk altijd: zo trots als een vries. Dat is eigenlijk best wel gek. <tijd> Ja, dat dat dan niet zo in de praktijk wordt gebracht bij het schaatsen. Dat zit ik net te bedenken. Maar dat, maar dat klopt wel. Ja. Dat klopt wel. En, en dat mag je ook zijn, vind ik. Ja. Je, je, mag, je mag heel trots op jezelf zijn als Nederlander. En ik bedoel... Hè, we, we hebben allemaal onze leed gehad. En uh, ook uh, over vroeger. En weet ik veel wat. Maar ja, goed. Dan gaan we weer over dat soort dingen. Dat, laat maar zitten. Maar ik, ik bedoel... We hebben niet zoveel te klagen, eerlijk ja. gezegd. Kijk, er wordt steeds een stukje van je afgebrokkeld. Tuurlijk. En daarover lopen wij te zure. En, ja, en dan gaat de onvrede toenemen. En dan gaan we raar gevaarlijke dingen naar boven komen. Uh, hè, in gedachten, qua partijen en noem maar op. Nou ja, goed, dan gaan we weer naar politiek. En dat wil ik dus niet, wat ik al zei. Ja. En, maar pas op voordat je wat doet en wat voor wat je, voordat je wat gaat overwegen. Ja, waardeer wat je hebt. Dat is het eigenlijk. Ja, vind ik wel. En, ja. en probeer daar dan het geluk uit te halen. Probeer daar dan positief in te zijn. En uh, hoe moeilijk dat ook mag zijn hoor, want dat zeg ik er wel bij. Ja, nou, ik vind het een mooie boodschap voor deze. Nou, 11 minuten over vier uh, s'nachts, sorry. En, uh, nou, ja, de reden dat je nog wakker is, is omdat je toch lekker in slaap kan vallen met de radio, zei hij. Nou, er zijn twee programma's waar ik altijd naar luister. Ja. En dat, uh, dat, dat ben jij. En, uh, en, en dat is Nachtzuster. Oké. Okay. Op, op, op de donderdag. En dat vind ik uh, hele leuke programma's. En, uh, en, dat vind ik echt leuk om naar te luisteren. En, uh, ja, dan lig ik, uh, ja. Nou, dan ga ik gewoon naar bed en dan, dan, dan luister ik gewoon. En wat me interesseert, interesseert. Maar als het me niet interesseert, interesseert me niet. Hè? Precies. Ja, dan val ik er zelf wel in. Ja, nou Harry, ik, ik vind het leuk om te horen. Dank je wel. En dank je wel ook voor het bellen. Ik hoop dat ik je nog eventjes kan interesseren. En anders zou ik zeggen, slaap lekker alvast. Oké. Okay, okay. Dank je wel. Jullie ook bedankt, hè. En succes met je programma. Dank je wel, Harry. Fijne nacht. Ja hoor, dag. 0800 1121 ik bel je net als Harry naar Radio 1, want ik ben heel erg benieuwd wat volgens jou typisch Nederlands is. Is dat uh, alleen het schaatsen? Is dat alleen de kaas en de pinnenkaas? Of is het de Nederlandse mentaliteit? Rolling Stones. En dat sluit dan stiekem best wel goed aan op het verhaal van Harry net. Dat wij Nederlanders eigenlijk helemaal niet mogen zeuren joh. Maar wij zijn gewoon nooit tevreden. Daar komt het op neer. Satisfaction. Um, ja, wat is typisch Nederlands? 0800 1121. Nou, tot nu toe het schaatsen, de kaas, de pindakaas daar hebben we het al over gehad. En uh, nou ja, het zeuren. Dat het nooit goed is eigenlijk. Dat is ook best wel typisch Nederlands. Um, Rogier, goedenacht. Ja, goedenavond Lieke. Goedenacht. Wat is... Uh, of goedenavond zei je? Ja, ja, ja voor mij goedenavond. Ik kom net thuis van de nachtdienst. Dus oh, okay. ik hoor die al van programma en Vandaar. ik moet het lachen om al die antwoorden. <laughs> maar ze hebben het allemaal fout. Oh, er vertel. Er is maar één ding wat typisch Nederlands is. En dat is? Het woord gezellig. Oh ja. Dat kun je niet vertalen ja. toch? Het is een, het, ja, cozy, weet je wel, of content in, de, in het Frans. Of, ja. Ik heb een, een Noorse vriendin en uh, die vroeg aan mij: wat is nou typisch Nederlands, Rogier? En ik zei van: gezellig. En ik moest het uitleggen en ik kan het niet uitleggen. Bijvoorbeeld, een, een gezellig tafelkleed. Jij ik, begrijpt dat? Ja, met bloemetjes. En uh, wat heb jij, een gezellige gordijnen? Jij begrijpt het? Ja. En uh, uh, wat is Ja, uh, uh, uh, uh, uh, yeah. het uh, uh, is gewoon... Uh, wij, kunnen, wij, kennen, wij kennen het alleen maar. Gezellig is niet te vertalen. Nee, maar hoe uh, heb dan je dan dat worden? aan haar uitgelegd dan? Wat heb je tegen haar gezegd? Eh, eh, ik liet het haar zien. Ik zeg, kijk, dit hè, Zie je? Dat is nou gezellig. En ze snapte er geen moer <kijnlijk> van. Het is niet uit te leggen, alleen... Wij Nederlanders weten wat het is. Dat, is, dat, dat maakt ons uh, uniek. Het is niet een cozy uh, carpet. Dat kan niet. Nee, ja, cozy is ook meer knus of zo. Of, ja. ja, maar, maar hoe, hoe, hoe, wat is het nou gezellig? Ja, ja goeie vraag. Ja, gezellig. Ja, ja uh, nou, maar dat is uniek aan, aan Nederland. Wij kunnen voor alles gezellig... Je hebt een gezellig dekbed. Je hebt een gezellig gordijn. Je hebt een gezellig bosje bloemen in huis. Je bent een gezellig mens. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Wat een gezellig uh, uh, tafereel. Het is ongelooflijk. Ik wij vind... weten precies ja. als Nederlanders... Ja, wij begrijpen elkaar. Maar aan iemand anders het is het niet uit te leggen. En dat is volgens mij meest unieke aan de Nederlander. Ik vind het een heel goed gezellig. voorbeeld, Rogier. En ook een hele, uh, een hele positieve natuurlijk ook. Uh, ja, ik vind het fantastisch. Ja. Want het kan ook gezellig koud zijn. Ja, en op uh, campings ja, dan is dan het gezellig. Namelijk, dan zit je namelijk uh, met de familie bij de open haak. Daar zie je wat je te kijken. Ja. Uh, ik noem maar wat met je pyjama aan. Op de zaterdagmiddag. Dat ja. is gezellig. ja. Ja. Vreselijk eigenlijk, hè? Ja, het is... Uh, nou ja, nee, het is helemaal niet vreselijk. Het is gewoon heel Nederlands, inderdaad. Het is uniek. Ja, ja mooi Rogier. Is... Ik vind het een mooie, mooie eye-opener. Voor mij in ieder geval. Ja, vraag maar van de, uh, uh, uh, aan, aan, de, aan de luisteraars van... Wat een gezellig gesprek, was ook een gezellig gesprek. Vond je het niet? Nou, ik vond het heel gezellig. Ik ga wel nu ophangen. <laughs> <Ja>, maar <laughs> maar dan dankjewel, je met... Rogier. Met ik ga eens even kijken okay. of, of de rest het ook zo gezellig vindt. Maar Rogier, dankjewel voor het bellen. Ja. Goedenavond. Nog een gezellige avond. <laughs> <laughs> dankjewel. <laughs> Doei. Oh, uh... Vind jij het ook zo gezellig, Hans? In Nederland? Het is, uh, ont is uh, ontzettend gezellig. <laughs> ik ben een uh, tevreden in Nederland hoor. En ik vind het een van de beste landen die er zijn in de wereld. Oh, Oké. Okay. En, en als ik kijk wat er in de wereld gebeurt, dan zeg ik, laat mij niet klagen. Maar ik heb een digitaal medium. En uh, dan kan ik 10.000 tv-zenders ontvangen. En dan zie je de Arabische landen in India. En bij Mexico, bij hm. mensen, haast niet te eten Ja. Yeah. Als ik dan zie de ellende die er is in de wereld. Dan zeg ik, nou, dan ben ik tevreden in Nederland. Ja. Als je het je objectief bekijkt. Dus jij zegt. ik wil nergens anders wonen dan in Nederland. Nee, want wij, met mijn vrouw samen we zijn al 40 jaar door Europa heen. En we zijn echt de kamperers. Mm -hmm. En er is een heleboel mooie dingen in Europa. En dan zeggen toch, ik ben blij dat ik hier toch een ding aan hoor. Ja? En wat mis je dan ik bijvoorbeeld je veel... als je dus niet in nee. Nederland bent, wat mis je dan bijvoorbeeld voor dingen? Uh, nou, ja, gewoon, de groentes dat is een bitte, wij reizen veel naar Spanje toe. Mm -hmm. En uh, dat is toch wel een bedreel uh, groente Maar dat is een luxe probleempje. Was groenten zei je dat nou? Groenten? Ja, groenten en uh, ja. En dat is uh, wat typisch, wat je wel eens in de vakantie mist. Maar verder is het, uh, nou, zijn we te vrijdag. Je we alles kunnen krijgen. Je hebt daar ook de bekende winkels die je ook uh, uh, ziet. Dus wat dat betreft is het echt in Europa. Ja, precies. Maar op de campings is het altijd gezellig. En de Nederlanders, dat is typisch, dat zijn echt caravancampinggasten, uh, uh, om zo te zeggen. Ja. We zwerven over heel Europa in. Ja, lekker iedereen die. Dat vind ik ook altijd zo grappig als je op een camping bent. En je kent daar helemaal ja. niemand, maar iedereen die Nederlands is, die gaat, zegt hoi tegen elkaar en maakt een praatje. En ineens. Uh, ja, maar ook, heb je allemaal ja, maar vrienden erbij? Ook er Italien, Nederlands, maar ook veel uh, op de de Duitsers, Italianen, als ze met z'n taal uh, spreken. Maar uh, het leukste is, als ik uh, in Spanje ben. Dan uh, luid ik uh, ook dat jullie radio, want ik uh, via de satelliet is jullie programma over heel Europa te ontvangen. Mm -hmm. Dat is helemaal geen probleem. Ik kan veel VRAFA aangevinden, die hebben gewoon een schooltje. Die staat bijvoorbeeld in de Rusland op een de, de, de parkeerplaats. Yeah. Die kunnen jullie gewoon ontvangen. Yeah. Ik denk dat dat is, uh, geen probleem meer yeah. is. Uh, wat dat betreft uh, ben je ver van huis, maar uh, jullie radio tocht toch bij. Ja, ik ben benieuwd als je dan bijvoorbeeld nu in het buitenland bent, in Rusland of in waar dan ook ter wereld en nu naar Radio 1 luistert, of dat dan een stukje, ja, of dat dan vertrouwd voelt of zo. Ja, het is natuurlijk je moedertaal dat je hoort, maar of dat dan, ja, ja of je dan uh, denkt van, oh, gezellig. Nou, dat is gewoon op de camping is het altijd gezellig, het is, je ja. zoekt elkaar op, als je wel wil is het goed, maar het is heel een sfeer als in een hotel. Ja. Ik ben geen hotelman, ik heb een vertrek aan Rijkenland. Maar we zijn met een vrouw bij Keursaal geweest. En dat is ook ontzettend gezellig daar. Ja, maar dat is ook een, een soort doen Nederland doen. natuurlijk. Ja, ik, doe, het is, ik ben ook in andere landen geweest. Maar ik moest met Spanje, ik, in Spanje. Alleen ik kan zien verstaan, maar we hebben toch wel een contact met elkaar. Ik zet gewoon de kipsje op en dat is gelijk dansen. Ja. Je hoeft niet altijd in taal te spreken, maar je kunt elkaar gewoon aanspreken. Je eigen taal, je begrijpt elkaar. Ja. En dat is, Handen en voeten werken. Dat is wel ja. Nou Hans, ja. wat, uh, leuk trouwens dat je zoveel reist. Wat, uh, wat fijn dat ja. je dat allemaal maar als je kan... veel reist. Je natuurlijk ook veel leuke dingen op. Dat is hier ook uh, wat er anders gebeurt, hoe de mensen leven. Mm -hmm. in Oostenrijk is dan weer een heel ander land als uh, voor Italië. Of uh, de voormalige oorsprongslanden, daar hebben we ook veel contact mee. Yeah. Ik bedoel, je uh, wat, wat niet uh, wereldvreemd. Nee, ja. en de, de verschillen alleen al binnen Europa zijn inderdaad enorm. Dat vind ik ook altijd fascinerend. Als wij de kerven de door Europa rijden, alleen de regeltjes die ons zijn. Eh, van het ene land moet je de, de vliegtuig aan hebben, de andere land moet je weer dit hebben. Mm -hmm. En dat is een verschrikking. Ja. Eh, die we al die tolwegen. Ja. Eh, dat is ook een de verschrikking. Maar we komen er overheen, we kunnen er nog weg. Ja. Ik ben in het jaar 70 jaar, we uh, kijken wel uh, wat we kunnen doen. Maar we hebben keihard voor gewerkt. En samen met mevrouw, waar we al uh, 45 jaar samen getrouwd zijn. Ja. Nou, gewoon volhouden en uh, geniet van het leven. precies. En niet scheuren. Ja. ja. ja Nou, mooi Hans. Ga je, ga je binnenkort ja. weer op reis? Of ga je binnenkort weer ergens naartoe? Ja, we gaan uh, eind uh, april uh, weer weg. En waar ga je dan, dan naartoe? Uh, Kijk we. we we wel. Okay. weten we nog niet. Kijk wel. Oké. Het was voor de van kamperen. Ik kan aan de kant uit. We zijn hier gewondig. Ik ben ook gepensioneerd. Wij hebben elke dag vakantie. En dan hoef <laughs> je niet ver weg te gaan. Nee. En ik kijk voor de s'morgens uh, door het weet En als het regent, dan regent het. En als de zon schijnt, schijnt de zon. En is het sneeuwt, dan sneeuwt het. Wij maken ons eigenlijk nu druk. Ja. Wij werken onze generatie. Wij werken al vanaf de 15e jaar. En waar we 40 jaar erop zitten met verken. En daarvoor nou, genieten mee. Nou, ik kijk er nu nou, al bijna naar, naar uit, Hans. Als ik jou zo hoor, dan wil ik ook wel met pensioen. Ja. ja. Nou ja, ik bedoel. Uh, kijk eens. Uh, uh, ik heb er 40 jaar op zitten. En uh, we hebben vroeger ook een moeilijke tijd meegemaakt. En je hebt er samen iets van, uh, iets, iets, iets van gemaakt. Ja. En ontzettend zwaar geweest, ja. Ja, en nee. daar kan je nu van genieten. Ja, je moet goed met je geld opgehaald En ik heb gelukkig een vrouw die ontzettend goed met geld op kan gaan. <laughs> dus wat dat betreft kunnen we daarvan nou genieten. En we gaan daar onze centen allemaal opmaken. <laughs> uh, ja, ik doe je besluit, het is gewoon simpel. Je bent langer dood dan je leeft, hoor. Precies. Ja. Ik geniet ik ervan. Ja. En, en dat is... Uh, als je werkt ook. Uh, je hebt elkaar op een latere leeftijd. Je hebt elkaar hard nodig. Ik had vrouw die heeft een heel zware operatie. moeten ondergaan dat heeft allemaal met kanker te maken. We zijn ook blij dat we elkaar hebben. En uh, we hebben getrouwd, uh, getekend voor eeuwig getrouwd. Ja? En dat uh, blijft we steeds volhouden. Hans, ik, uh, ik wil je alvast heel veel plezier wensen op jullie volgende reis. Maar ik denk dat je dat helemaal niet nodig hebt, want je geniet sowieso wel van het leven. Ik ben genieten van het leven. En dat duurt even, hè. Ja? Precies. Dank je wel ja. voor deze mooie ik moraal, uh, Hans. En ik ben blij dat we dat een leuke uh, radiosen aan de Gabi. Okay. Uh, want we hier zijn hier dag dagzuster. Dat is leuk. Dank jullie je wel. Is leuk. Wat, je, weet je, wat ik graag leuk zou hebben, van BNR, ja, is de, de droogpot. Dat is een heel leuk programma. De, de doofpot? Ja, ik heb eens terug. Eh, ja, dat moet ik terugkijken, want dat, uh, dat zegt me nu niks. Ja, dat was een hele leuk begraffe tweet, even beneden. Dat, dat was uh, een presentator en die had van die klokje van de wekkers. En die had het onderwerp. Oh ja, met, was... de, met de eierwekkers. Ja, ja dat ken ik. Juist, juist. Ja, dat was inderdaad een fantastisch juist. idee. Die had de wekkers en dan, als het wekkertje ging, ja, was de... het onderwerp afgelopen. Nou, Hans, ik ga daar eens over nadenken ja. of dat misschien een comeback zou moeten krijgen. Maar moet ik natuurlijk eerst vragen gezellig. aan degene die dat ja. uh, ooit heeft gemaakt. Ja, dat is, dat is ontzettend gezellig. Ja. Ja. Nou, Hans, dankjewel. Ja. Ik wens je nog een fijne nacht. Dankjewel voor het bellen. Ja hoor, dag. Eh. Dag trouwens. Dag.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 proud about having to be scrounged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 lievelingsartiest van uh, Steve Jobs, Bob Dylan. Uh, like a Rolling Stone hoor je op Radio 1. En um, het gaat over wat is typisch Nederlands? Nou ja, wat hebben we al gehad? In Nederland is alles goed geregeld. Um, goed in schaatsen zijn we, maar we zijn ook weer goed in het klagen over dat we zo goed zijn in schaatsen. En Rogier had een heel mooi voorbeeld, gezelligheid. Dat is ook typisch Nederlands. En ja, ik zat net na te denken, ik sprak net met Harry... die veel uh, rondreist door Europa... en uh, nou ja, lekker van zijn pensioen aan het genieten is. Maar dat is ook wel iets typisch Nederlands. Uh, reizen. Want als je op reis gaat... Je komt bijna altijd wel een Nederlander tegen. Ik ben één keer uh, naar New York geweest in mijn eentje. Dus ik dacht, nou, ik ga op avontuur, ik ga mijn eentje op pad. Helemaal naar de andere kant van de wereld gevlogen. Het eerste beste hostel binnengelopen wat ik tegenkwam om daar te gaan overnachten. En ik kom op een kamer met vier bedjes. En er staan twee meisjes en het zijn gewoon twee Nederlandse meisjes. Daar ben ik de hele wereld voor overgevlogen om uh, dat tegen te komen. Ja, soms is dat ook wel weer een beetje een jammer... die reisdrang van ons Nederlanders. Maar ik vind het wel heel mooi. Wij uh, ja, we reizen de hele wereld over. Um, en mevrouw Van der Poel, goedenacht. Morgen. Of ja, het is nou wel vroeg... Volgende... Nee, het is nog nacht. Het is nog nacht? Sorry. Ja, ik vind wel, ja. Vanaf zes uur maar, is het morgen. Uh, ja. Ik wil eerst nog even terugkomen op het woord gezellig. Ja, ik vind dat we dat best kunnen omschrijven. Het is iets wat je een blij gevoel geeft. Iets wat je ziet, iets wat je meemaakt. Als iemand langskomt, goh, wat gezellig. Nou, dat is het woord, dat houdt het woord. Gezellig in het geeft je een goed, een blij gevoel. Nou, dat is inderdaad wel een goede omschrijving. Um, ja. Ja, het is natuurlijk, als ik denk aan gezellig... ja, ik krijg er wel meteen een bepaald blij gevoel van. Want je kan... Ja, ook. Ja, extatisch okay, zijn, maar het dat ma is niet gezellig. Dus het is wel een, een blij gevoel dat echt typisch bij gezelligheid past. Maar ja, dat maakt het weer heel ingewikkeld. Ja, nou, als je, als je een bos bloemen ziet, ja, dat maakt je blij. Dus ja. nou, gezellig bos bloemen. Ja. ja nou. Maar, um, om nou even terug te komen op uh, wat, wat ik uh, pities, uh, typisch Nederlands vind. Mm -hmm. Ik vind dat wij netjes omgaan met M mensen waarvan je dan maatschappelijk zou zeggen... ze zijn, uh, noem we dat, uh, beneden... Uh, er is, uh, ik zal het anders zeggen, er is weinig standverschil. We gaan hmm. met iedereen netjes om. Ja. En dat kan je niet in alle culturen zeggen. Nee, want noem eens een voorbeeld waar dat bijvoorbeeld niet kan. Ja, uh, ik, ik, ik weet van um, iemand die heeft... Uh, in Marokko gewoon, die was getrouwd met een Marokkaanse man en die had dan huispersoneel. Mm -hmm. En uh, zij was Nederlands en ze vond dat heel vervelend. Maar als dat, die, die dame die dan uh, zat te eten en als ze dan in de keuken en als ze dan langs of binnenkwam in de keuken, dan ging dat huispersoneel, die, die mevrouw die schoonmaakte of, of schoonmaakte, of, die ging gauw staan zo, zo, zo, dat hoorde, daar. je yeah. mocht niet blijven zitten. als, als dus de, de, de vrouw des huizes uh, uh, aankwam. Mm -hmm. Zoiets, ja. Dat vind ik vernederend. Ja, dat kan me voorstellen dat het heel vervelend is. Maar je ja. kan er moeilijk ja. wat van zeggen. Want dan. Uh, ja, of je kan er natuurlijk wel wat van zeggen. Maar ja, ik begrijp ook wel ja, dat Zij zijn, zijn geconditioneerd, zijn. Het ja. Blijf toch gewoon zitten, maar ja. dat. dat, dat, dat... Dat, hoort, dat hoorde niet. Nou, dat doet me wel een beetje denken aan. Uh, uh, ik ben een keer in Kaapstad geweest. Of ja, in Zuid-Afrika ben ik geweest. Daar is dat ook wel. Op sommige plekken waar je komt, dat zijn dan ja, vaak restaurants die voor die begrippen uh, echt duurder zijn. Terwijl het eigenlijk veel goedkoper is dan hier in Nederland in een, uh, een goed restaurant eten. En daar heb je ook inderdaad. Uh, word je echt ja, met, met fluwelen handschoentjes inderdaad behandeld. Terwijl. Ja, Je wordt er zelf ongemakkelijk het, van soms. Ik vind het, ik vind het vervelend. Ik ja. hou er niet van. Nee, nou, dat, dat, ik vind dat wij dat als Nederlanders uh, hebben weinig standverschil. In Nederland is het vrijwel gelijk. Zijn mensen wel, uh, ja. wel redelijk gelijk? Ja, dat is inderdaad wel een goede. Ja, is het een eigenschap? Een goede. Nederlands, Ja, iets typisch Nederlands wat wel positief ja, is. In dat raar. was vroeger uh, anders hoor. Want vroeger had je dat ook, dat standverschil. Maar dat heb je... Want ik, als je vroeger als ja, ja, gewoon mens in een chique winkel binnenkwam... en dan, dan keek zo'n verkoopster, keek je, keek je aan. Ze stond daar ook gewoon voor, een, voor een salarisje niet. Mm -hmm. Maar dan keek ze je aan, ik, wat kon u in mijn winkel doen? Weet je wel, zo van, jij hoort hier niet zo. En... Ze, ja, dat zeiden ze dan niet, maar zowel je, je. Zo je weer benaderd. En wanneer was dat dan? Welke tijd uh, heb dat je het dan ongeveer 50, over? 50 jaar nog. 50 hoor. jaren. Echt waar? Ja. Dat is toch niet zo eens zo heel lang geleden. Nee. nee. <laughs> Echt waar? Nee. Nou ja, het is nog, nog steeds wel een beetje... en dat is dan misschien niet in chique winkels, maar... Um, ik herken het wel. Je hebt bepaalde uh, clubs in Nederland waar... Ja, je dan ook binnenkomt oh, ja. oh, als je er we wel uh, ja. modebewust genoeg uitziet. En anders dan zeggen ze gewoon, nee, oh, uh, je zit ja. vol of je bent niet uh, ja. geschikt. Dus, ja. Maar dat is dan dat is niet op, op, uh, op hoe rijk je bent, maar op ja, op hoe modebewust je eruit ziet, zou ik het willen omschrijven. Nou, ik. Om nou kleding, ik vind dat de Nederlanders, de Nederlandse mensen zich heel nonchalant kleden. En ik vind dat. dat de, dat vind ik ook weer een vorm van om, ja, respectloos tegenover de mensen die je tegenover, over je hebt. Mm -hmm. ja, en en wat, het, wat bedoel je dan precies met uh, nonchalant kleden? Ja, goede mensen. Ja. Te veel bloot? Of bedoel je dat niet? Nee, nee, nee, nee, nee ja. Uh. T-shirts en, en spijkerbroeken. En dat je dat wel eens, dat je dat zo, zo draagt. Maar als je dan op visite gaat en, en echt is een feestje. En dan lopen ze ook gewoon zo in t-shirts en, en yeah. spijkerbroeken. Nou, dat, dat, dat vind ik ook niet leuk. En wat is dan bijvoorbeeld een goede uh, ja goede outfit om bij iemand op visite te gaan? Is dat dan uh, een jurk bijvoorbeeld? Of een rok? Nou, je hoeft niet eens een, uh, uh, een rok te zijn als je vrouw bent, maar je kan, je kan een mooie klassieke broek dragen. Ja. Als je dan liever... Uh, maar ja. <laughs> ik, ik draag soms nog gewoon een, een... Ja, ik ben natuurlijk niet jong meer, maar een, een, een, een plooirok. Nou, uh, ja, ik vind het... Ik, het staat me hartstikke mooi in. Ja. En als ik het aan heb, dan zeggen ze ook, goh, staat het mooi. Maar en netjes ja, denk ik ook, ja. Dat het, wie, zie je, wie zie je nog in een, een plooi lopen? Bijna niemand meer. En als die plooi dan prachtig uh, inges, gestreken, Ja, men, men strijkt ook hun kleren diep mee. Nee, dat klopt dat vind inderdaad. Dat verschrikkelijk. Ja, nee, dat, dat klopt. Ik, ik heb niet deze strijkijzer. Zo slordig. Ja. Dat vind ik ook typisch Nederland. En, en hoe zuidelijker je komt... Nou, aan, dat wilde Nederland, ik net zeggen... Hoe, hoe mooier de mensen, hoe beter de mensen gekleed zijn. Ja, en vooral dan de Italiaanse vrouwen, dat zouden dan een goed voorbeeld zijn voor de Nederlandse vrouwen. Nou ja, je hoeft alleen maar in Brabant en de, de, een beetje zuidelijk van Nederland heb je, kan je het verschil ook al zien. Ja, zie je daar verschil tussen? Ja, ja, ja echt waar. Ja. ja. Nou, dat is me nog nooit opgevallen. Ja. Maar ik zal er eens op letten. Jij maar komt... dat, dat vind ik ook. Dat vind ik ook iets typisch Nederlands. Dat nonchalante ja. mode. Nou ja. Als je dat mode noemt. Nou we, ja. we, <laughs> hebben net, we hebben net de, de fashion weeks allemaal achter de rug. En de, de Nederlandse mode. De, echte, de grote Nederlandse modeontwerpers. Ja, het staat er wel onbekend dat het inderdaad heel stoer is. Heel stoer. En, en ja, dat kan inderdaad als heel erg casual, heel nonchalant overkomen. Dat is wel, uh, ja, dat is ook wel ja, een ja, soort dat, modestel ja, die bij ja, de Nederlandse. Ja, ja, ja. maar, nieuwe maar, mode past. maar echt, mooi klassiek, dat, dat is er helemaal uit. Ja. Maar dat hou je dan zelf in ieder geval goed in stand. Met een mooie, uh, gestreken plooi. Ja, wel, als ik eh, gewoon dagelijks leven niet, maar als ik, als ik, als ik. Oh, ja, ik, ik zit in een, in een, in een buurtclubje. eenmaal in de twee, drie maanden komen bij elkaar. Om de beurt heb je dan. Om de, om de beurt, noem je dat. Ieder heeft dan zijn beurt om uh -huh. voor het, het eten te zorgen. En uh, nou ja, dan dan, dan, dan, doe ik, dan, ik dan doe ik echt mooie kleren aan. Ja, dan voor speciale gelegenheden doe je goed ja. je best. Ja. ja. ja. Nou, uh, en Dat vind ik een vorm van respect tegenover de mensen waar je. Ja. Om, oh ja nou ja, goed, dan breng je een, een gezellig. Uh, Gezelligheid neem je ja. mee. Komen we toch ja. weer terug de bij goed, het gezellige. De, de goed geklede gaan, ja. ja. Nou, mevrouw Van der Poel, eh? dank je wel voor, voor het bellen. En uh, okay. het, inderdaad het uh, ja, goed omgaan met mensen van een standsverschil. Dus eigenlijk is er weinig standsverschil in Nederland. Dat, uh, ja. dat vind je u, vindt u typisch Nederlands. Maar we ja. mogen ook wel eens wat beter op onze kleding letten. Wat netter ja. aankleden. Nou, ja. Dat vind ik twee hele goede punten. Dank je wel. nog. Oké. Okay. Dag. Rettige avond nog. Dag. Dag. Slowly van Glenn Hensert. En het komt uit de prachtige film. Als je van um, films over muzikanten houdt, moet je deze zeker kijken. Once heet die. Ja, het gaat over twee mensen die elkaar ontmoeten. En uh, er is liefde in het spel. En ze maken samen muziek. Nou, meer zal ik er niet over klappen, anders hoef je me niet meer te kijken. Maar uh, ik heb er erg van genoten. Once heet de film. En uh, nou, dan hoor je dus het, het, dat soort mooie muziek als die ik net draaide. Ik las vandaag een, uh, een onderzoek dat uh, is gedaan door de Oregon State University. En het gaat erover dat mannen het chagrijnig zijn vanaf hun 70ste. En deze studie ging over mannen. Uh, de studie over vrouwen, die moeten ze nog uitvoeren... Maar ja, ik kan me voorstellen dat dat uh, misschien wel hetzelfde is. Mannen zijn het chagrijnigst vanaf hun zeventigste. Nou, had ik toevallig net Harry aan de lijn. En voor hem geldt dat in ieder geval niet. Want die vertelde juist dat hij heel flexibel is... en elke dag juist van het leven kan genieten. En als het regent, dan blijft hij lekker binnen. Als de zon schijnt, dan rijdt hij ergens naartoe met zijn camper. En dan ziet hij wel waar hij terechtkomt. Dus dat klinkt juist als het tegenovergestelde van dit onderzoek. Maar voor de meerderheid schijnt het dus zo te gelden... Ja, dat je op je zeventigste chagrijnigs bent. En dat heeft te maken onder andere met uh, het verliezen van familie of vrienden. Um, gezondheidsproblemen, psychische problemen. Terwijl je juist zou denken dat je dus minder problemen hebt tegen die tijd. En ja, als je, hoe ouder je wordt, hoe meer levenservaring je hebt... hoe beter je juist met, met problemen om kan gaan. Maar toch is uit deze studie dus gebleken... dat je op je zeventigste misschien wel het chagrijnigs bent. En ik dacht... Dat is handig, dit soort dingen om van tevoren te weten. Vooral ook omdat ik me nog kan herinneren dat ik uh, op de basisschool en op de middelbare school zat. En dat mensen tegen me zeiden: liken geniet ervan dat je nu zoveel vrijheid hebt. Terwijl ik dacht: oh ja, maar ik vind het allemaal zo zwaar. Maar ik heb dat wel altijd meegenomen. Ook vooral over de studententijd. Iedereen zegt: je studententijd is de mooiste tijd van je leven. Dus ik heb daar heel erg bewust. Uh, ik ben er heel erg bewust van geweest tijdens mijn studententijd. Van oké, okay, ik ben nu student en dit is de mooiste tijd van mijn leven. Dus ik moet er ook maar goed van genieten waarschijnlijk. Nou ja, misschien uh, heb je al veel meer levenservaring dan ik. En denk je, nee joh, dat is onzin. Want dit is eigenlijk de mooiste tijd van je leven. Vertel het me alsjeblieft. Ik ben heel erg benieuwd. Wat is volgens jou de mooiste tijd van je leven? En je kunt bellen naar 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Radio 1. Want, uh, nou, wie weet kan ik met die voorkennis daar nu alvast wat mee doen. Want als ik Harry dus net hoorde... dan denk ik, nou, die mooiste tijd van mijn leven... die heb ik nog lang niet gehad. Dat komt pas na mijn pensioen. Dan ga ik echt lekker van het leven genieten. Um, 0800-1121, dan kun je bellen naar Radio 1. En uh, Allard, ik begin even bij jou. Goedenacht. Hallo. Hé, hey, goedendacht. Wat, uh, wat is volgens jou de mooiste tijd van je leven? Wel, je zou zeggen, ja, ik ben nu 65, ik ben uh, al enige jaren met vroeg uh, pensioen. Mm -hmm. Je zou zeggen van nou, dat, dat moet dan wel echt heel erg geweldig zijn. Maar de mooiste tijd van mijn leven heb ik eigenlijk toch wel lang achter me gelaten. En dat, uh, dat gaat dan om een paar maanden slechts in 1968 en een paar maanden in 1969, dat ik zomers aan het liefde ben geslagen door Europa. Ja, yeah. En, en in die tijd, uh, in die paar maanden... heb ik een, een dusdanig grote, groot gevoel van vrijheid ervaren. Uh, dat uh, dat uh, in het latere leven met alle sores en bezonjes, dat dat uh, niet meer geëvenaard is. En uh, dat was in de jaren 68, 69, zei je? Ja. ja. Dus dat was ook echt wel lekker midden in de, de, de hippieperiode eigenlijk. Ja, men zei dan uh, dat je... Ja, ik, ik had in dat tijd natuurlijk ook lang haar en zo. En dan weet je wel eens voor hippie versleten. Ik voelde mezelf niet zo. Nee? Een soort, uh, nee, nee. Maar, uh, lang haar ja, dat, dat, dat hoorde er eigenlijk bij. Hè? Dat was gewoon de mode. Dat kwam, dat kwam op met, uh, met de Beatles. En uh, ja, ja, dat, uh, ja. Dat, dat, ging je, dat ging je dan enigszins meedoen. Dus dat was voor jou, en hoe oud was je toen? Ik was uh, in 68 was ik uh, 19 jaar. Ja. En ik ben ik ben toen uh, gaan liften. Ik kwam op een gegeven moment in uh, Istanbul terecht. Ja. En daar heb ik een uh, aantal weken heb ik daar heel simpel uh, ver, vertoefd. slapend op, uh, op het dak van een hotel. Zeg maar onder de Aja Sofia daar. Mm -hmm. Uh, te midden van uh, talloze andere rustzak-antechristen. Die, uh, die daar hutje-mutje uh, op dat dak naast elkaar lagen te slapen voor drie uh, Turkse ponden per nacht. Ja. Want je had natuurlijk heel weinig geld bij je. Maar meer had je dus ook eigenlijk niet nodig, nodig als ik het zo hoor. Nou, nee, het was allemaal heel erg uh, eenvoudig. Ja. En. Uh, je, je, je, Daarna ben ik ook nog een stukje verder gereisd. Met een paar kennissen die ik daar had opgedaan uit Amsterdam. Hebben we een buskaartje verkocht naar het zuiden van Turkije. Dat was een reis van 1200 kilometer. En die bus die kostte een cent per kilometer. Dus dat was je 12 gulden was je in de tijd was je kwijt aan een reis helemaal door Turkije naar het ja. zuiden. ...naar de Syrische grens. Ja. Yeah. En, ja. Uh, yeah. Dus weinig geld dat, uh, dat nodig... ...en een enorm gevoel van vrijheid. Eigenlijk... eigenlijk ja, ...ja, precies. En uh, eigenlijk... Uh, ...heb ik gebeld... ...in verband met... Uh, met, ...met een uh, vorige... Uh, ...onderwerp van jullie... Dat, uh, wat, wat, uh, waar, waar, ...waar wij in Nederland zo goed in zijn. Ja. Yeah. En dat is, dat is nu... Uh, veranderd in dit onderwerp. Maar dat, uh, waar wij dus in Nederland goed in zijn... Dat, uh, dat wou ik toch even kwijt. Dat is het bedenken van talloze manieren... om het uh, met de fiets zo aangenaam mogelijk te maken voor mensen. Met de fiets? En met de fiets, ja. Ja. ja want ik, uh, ik ben namelijk niet voor niets... ben ik uh, nu uh, al een hele tijd wakker. En ja. dat, uh, dat komt omdat ik uh, vandaag met een oud collega... Ga trainen en dan met de OV-fiets gaan we ergens uh, de omgeving verkennen. Ja. En je hebt van die prachtige knooppuntenroutes hier in Nederland die ze de laatste jaren hebben aangelegd, zeg maar. Ja, maar waar, je, waar je van die lage paaltjes hebt, van die paddenstoeltjes hebt die je moet volgen. Nee, nee geen paddenstoel, maar dat zijn simpele bordjes met nummers erop. Ah, okay. en, en, en die leiden je naar knooppunten. En die knooppunten, daar staat dan een, een kaart oh, langs de kant van de weg... En, en dan kun je dus van, van knooppunt naar knooppunt kun je uh, gewoon fietsen. Mm -hmm. En uh, onderweg kun je je route ook veranderen en dan weer... Ja, je kan zelf verderop. bepalen hoe lang je, je route is ook, inderdaad. Ja. Ja. En nou ja, dat, uh, dat, dat ga ik dus vandaag doen. Met, uh, en, en dan heb je natuurlijk uh, een soort van verwachting waardoor je niet goed kan slapen. Ja. En uh, ik hoor mezelf trouwens uh, in een echo, hoor ik. Uh, hoor ja? Ik oh woestel, nee. Dat, ik hoor het niet, maar dat kan voor jou inderdaad vervelend zijn. Maar daar kan ik op dit ja. moment niet zo heel veel uh, aan doen. Nou ja, dat, uh, dat is mijn verhaal. Oké, okay, dus je gaat vandaag fietsen, Allard. Maar eigenlijk uh, ja. heb je er al zo'n zin in dat je er niet van kan slapen. Daar komt het dan op neer. Daar komt het op neer, ja. <laughs> dus is dat is ook een stukje... Uh... Ja, een stukje vrijheid die, uh, nou, die precies. Dan, uh, dat wilde ik eigenlijk net bescheden. zeggen. Ja, dat is dus... Ja, dan komt het dat verder het... verleden bij het heden. komt Is komt het, weer, komt het, het cirkeltje weer rond? Ja. Alright. Nou, ik zou zeggen, probeer toch nog even te slapen. En dan uh, wens ja. ik je heel veel plezier alvast vandaag. Dankjewel. Oké. Okay. Ja. Goeienacht. Dag. Shaking all over op Radio 1. En uh, het is bijna tijd voor Start zometeen uh, met Kees. Dus heel veel plezier. En volgende week uh, ben ik er weer met uh, dit nachtprogramma Lieke. Goeienacht.